8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. En in het Radio 1 journaal zo dadelijk aandacht voor de draconische bezuinigingen in Groot-Brittannië. En Syrië hier in tv-actie daar de dodelijkste maand sinds het begin van het conflict. Maar eerst het nieuws met Dorot Megens. De vier verdachten die in Limburg zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij de handel in het zenuwgas Sarin worden vandaag voorgeleid. De rechtercommissaris beslist dan of er genoeg reden is om de twee mannen en twee vrouwen langer vast te houden. Ze werden zaterdagavond opgepakt omdat ze Sarin te koop hadden aangeboden. Het hele paasweekend is er in Maastricht tijdens graafwerkzaamheden gezocht naar het gas. Maar er is niets gevonden, vertelde burgemeester Hoes van Maastricht op een persconferentie. Dit is een zeer giftige stof. Met zeer ernstige effecten op de gezondheid wanneer mensen ermee in aanraking komen. Mensen kunnen na blootstelling binnen korte tijd zelfs overlijden. Voor alle duidelijkheid, de stof is niet aangetroffen. Volgens het Openbaar Ministerie hadden de vier geen terroristische plannen. Werkgevers verwachten problemen met het vervullen van vacatures... als het kabinet wil dat ze een minimum aantal gehandicapte werknemers in dienst hebben. Dat schrijft Trouw na een rondgang langs bedrijven en overheden. Het kabinet wil dat bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers minimaal 5% van het personeel uit gehandicapten bestaat. Dat minimum zou vanaf 2021 moeten gelden. Veel werkgevers zouden dan massaal gehandicapten in dienst moeten nemen. Ze hebben nu vaak geen idee hoeveel het er al zijn, omdat de privacywet het niet toestaat dat bij te houden. Bij de gewapende strijd in Syrië zijn in maart meer dan 6000 doden gevallen. Dat heeft een Syrische mensenrechtengroep bekendgemaakt. Maart is daarmee de bloedigste maand in Syrië... sinds de opstand tegen president Assad twee jaar geleden begon. Onder de 6000 doden in maart zijn volgens de groep 2000 burgers. De mensenrechtengroep vreest dat het werkelijke aantal slachtoffers hoger is. Zowel de opstandelingen als het regeringsleger... zouden niet al hun verliezen melden. Volgens de Verenigde Naties zijn er naar schatting... tijdens de strijd de afgelopen twee jaar 70.000 mensen omgekomen. Internetwinkels hebben nauwelijks last van de economische malaise en het lage consumentenvertrouwen. De totale omzet van de webwinkels groeide het afgelopen jaar met 9 tot bijna 10 miljard euro. Vooral speelgoed en kleding zijn populair, maar ook muziek en spullen voor huis en tuin worden steeds vaker via het internet aangeschaft, zegt de directeur van de brancheorganisatie. Consumenten weten steeds meer, steeds vaker ja, ook die producten te kopen op, uh, op internet, waarvan je het in eerste instantie niet zo snel zou verwachten. Het bedrag per aankoop was vorig jaar wel iets lager dan in 2011. Het reddingswerk na het mijnongeluk in Tibet is stilgelegd. In de buurt van de koper- en goudmijn zijn scheuren in de grond gevonden. Gevaar op nieuwe aardverschuiving is volgens experts te groot om door te zoeken. De duizenden reddingswerkers hebben het gebied direct verlaten. Vrijdag was er een aardverschuiving bij de stad Lascia, waardoor de mijn werd bedolven. Reddingsdiensten gaan ervan uit dat geen van de 83 mijnwerkers het ongeluk heeft overleefd. Inmiddels zijn 36 lichamen geborgen. In Grashoek, in het noorden van Limburg, heeft brand gewoed in twee huizen. Een van de huizen is helemaal uitgebrand, het andere heeft veel rook- en waterschade opgelopen. Drie auto's die bij de huizen geparkeerd stonden zijn in vlammen opgegaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt, vertelt de brandweer. Alle mensen die waren bij aankomst van de hulpverleningsdiensten stonden buiten op straat. Dus uh, er waren geen mensen direct bij het incident trokken. Toen de brand weer aankwam, stonden de bewoners van de brandende huizen al buiten. Bewoners van twee aangrenzende woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. Hoe de brand in Grashoek is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het weer nog, vandaag volop zon. Er zijn hooguit wat stapelwolken, het blijft droog. Het is vanmiddag wat minder koud dan de afgelopen dagen. Het wordt tussen de 6 en 9 graden. Morgen meer bewolking, maar dan blijft het nog wel droog. Verder trekt de noordoostenwind opnieuw flink aan, matig en aan zeekrachtig. Vanaf donderdag kan er weer wat winterse neerslag vallen. Het wordt dan ook weer iets kouder verkeersinformatie, Joel Bakker, hoe is het op de weg? Ja, het valt een beetje tegen. Meer dan 200 kilometer hadden Oi. we niet op gerekend. En uh, ja, het is ook veel meer dan uh, gebruikelijk om deze tijd. Waar zit hem dat in? Ja, het zijn vooral dagelijkse files die een, uh, een stukje langer zijn dan, uh, dan gebruikelijk. Ik denk dat we in Nederland toch massaal weer aan het werk gegaan is uh, vanochtend. Mm -hmm. Toch wel een paar opvallende, want op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Arnhem Noord, 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht. Vanuit Arnhem naar Den Haag op de A12 bij Knoop het Oude Rijn, 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij de afrit Arkel, 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 8 kilometer. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. En na een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij fase 5 kilometer. John, dankjewel.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 NOS Radio 1 journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Groot-Brittannië gaat fors bezuinigen. Vooral op sociale voorzieningen. En dat gaat volgens sommigen ten koste van mensen met een laag inkomen. Well, rich get richer and the poor get poorer. That's what, That's what they do. Yeah. Correspondent Arjen van der Horst vertelt ze zo meer. En de boodschappen worden steeds vaker gedaan bij webwinkels. Die zien de omzet groeien. Ja, of het nou gaat om een vakantieboeking of het afsluiten van een verzekering. We regelen het steeds vaker via in internet. En de omzet groeit dus. Met maar liefst 9% afgelopen jaar maakte de brancheorganisatie zojuist bekend. Nederland telt inmiddels zo'n 40.000 webwinkels. En van hebben Jeroen Schutteijzer bezocht zo'n startende winkel. Nou, hier moet het zijn. Het hoofdkantoor. Er zit een poes voor de ramen. En waar komt... Goedemorgen. En goedemorgen. Ben ik hier bij dierendroom.nl? Ja, zeker. Van harte welkom. Kijk, in de hal staat al een, een voorraadje. buiten filter voor een vijver. Ja, ja, voor een vijver of een heel groot aquarium, tot duizend liter. Nou, meneer Herben, zo eens naar het kantoor gaan waar het is begonnen? Lieve hemel, daartussen staat ook nog een bed. Je ziet dat we hier de eerste twee weken zijn begonnen. Dat is letterlijk vanaf de zolder. Toen werd het al te groot. Dus wij hebben enorme rollen met bubbeltjespapier. Want wat heel belangrijk is, is om de producten goed en veilig aan te laten komen. Na een paar weken moest u al uh, buitenshuis opslaan. En ja. dat is in Rotterdam, hè? Ja, klopt. Op uw site hè, staat 14.000 producten in voorraad. Zijn er zoveel dingen? Misschien zijn er wel 20.000 producten. Wat is dat dan allemaal? Dat varieert van, van de gekste hondenriemen met goud belegd... hondenmanden, vogelproducten, vijver tot hondenkleding. Hondenkleding? Voor de winter zie je nu heel veel. Oorwarmers heeft u die ook voor honden? Ik ken niet het gehele assortiment. <laughs> nou, en deze slaapkamer is nu uw kantoor, hè? Weet u hoeveel webwinkels er zijn in dit land? 40.000, waar begint u aan? Wij beginnen aan iets wat uh, in een overvolle markt heel erg moeilijk is. Maar wij hebben er volste vertrouwen in... omdat wij uh, toch een vrij uniek concept hebben. Waarom bent u dit gaan doen? Was u ontslagen? Of? Ja, In de ICT ging het inderdaad heel erg slecht. Uh, ze hebben een afkoopregeling uh, getroffen. En met dat geld zijn we eigenlijk onze droom achterna gegaan. We groeien nu naar uh, 15 orders per dag... Wij hebben uh, de eerste twee jaar geen insteek om winst te maken. Wij willen tevreden klanten. Hoe was nou dat moment, hè? u bent half januari begonnen... dat die eerste order binnenkwam? Ja, dat was een fantastisch moment. Want uh, binnen enkele dagen hadden we de eerste order binnen. Gewoon wildvreemde mensen die wat bij u bestellen. In uh, Nederland, België en Duitsland. Er zitten orders bij van 100 euro. Ja, klopt. Uh, behoorlijke bedragen. Een gemiddelde order is ongeveer rond de 50 euro... Ik kan er eentje bijvoorbeeld uh, laten zien. Uh, dit is speciaal dierenartsenvoer. Die kat zal uh, obesity... Een te dikke kat, ja. <laughs> en uh, tevens uh, kattenbakvulling. En dan is de order weer compleet. Maar heeft u er een goede boterham aan? Momenteel niet. Uh, wij uh, hopen binnen enkele maanden break-even te draaien. En over een jaar uh, winst te maken. Omzet dus van de webwinkels vorig jaar flink gestegen. Wilt u er meer over lezen? Kunt u dat doen op onze website nos.nl. Dan de sociale zekerheid in Groot-Brittannië. Die is stevig op de schop gegaan. En veel mensen realiseren zich eigenlijk nu pas... wat dat allemaal voor hen betekent. Standard of living going down. Really bad. But it's typical conservative, I'm afraid. Well, the rich get richer and the poor get poorer. That's what they do, that's what they do. Ja, yeah, that's what they do. Correspondent Anjan van der Horst in Londen. Arjen, wat zijn de meest controversiële maatregelen? Ja, eentje springt er echt uit. Dat is een maatregel die ze hier de bedroom tax noemen. Uh, dat gaat voor uh, die geldt voor families met een, uh, met een sociale huurwoning. En als je een extra slaapkamer hebt die ze niet gebruiken, ja, dan moet je of verhuizen naar een kleinere woning of je wordt gekort. ...op je uitkering. En in sommige gevallen verliezen uh, de uitkeringsgerechten wel een kwart van een uitkering. Het probleem met deze maatregel is... ...want het is bedoeld om ervoor te zorgen dat uh, grotere families... ...sneller een geschikte woning kunnen vinden... ...en dat mensen die niet zoveel ruimte hebben uh, dus die woning weggeven. Het probleem met deze uh, maatregel is dat er een groot gebrek is aan kleine uh, woningen... ...en veel mensen dus gedwongen zijn uh, te verhuizen naar andere steden, terwijl ze soms wel uh, een hele leven in een stad als Londen hebben gewoond... en nu ineens elders uh, moeten gaan verhuizen. En je kan je voorstellen dat daar heel veel kritiek op is. Mm, maar is dit bedoeld als uh, manier om uh, de woningmarkt te laten doorstromen... of puur als bezuiniging, Arjen? Beide, uh, want deze overheid heeft een gigantisch begrotingskort. Uh, deze coalitieregering kwam in 2010 aan de macht met de belofte... dat hele begrotingstekort weg te werken... Maar ze zien inderdaad ook problemen bij de sociale woningbouw. Families met grote gezinnen die moeilijk uh, aan een geschikte woning kunnen vinden... en dit, met deze maatregel proberen ze die, die wachtrijen, die wachtlijsten... een beetje uh, op te schonen, uh, zodat er wel snel genoeg plek komt. Goed. Dit zijn de sociale huurwoningen dus, Arjen. Wat, wat treffen de lagere inkomensgroepen nog meer? Uh, het zijn in totaal negen maatregelen die, um, die nu, de, vanaf nu en volgende week uh, van kracht worden. Uh, het totaal uh, dat de Britten aan uitkeringen kunnen krijgen. Dat wordt aan banden gelegd. Uh, een uitkering voor gehandicapten wordt ingeperkt. Uh, er zijn uh, uh, uh, uh, inperkingen voor de gemeentebelastings. Arme gezinnen krijgen soms daar een subsidie voor. Nou, Die subsidie wordt ingeperkt. Het zijn vooral maatregelen die de lagere inkomens treffen. Niet allemaal overigens. Eén maatregel uh, zal uh, wat meer. Uh, voor sommige mensen wel. Uh, uh, uh, uh, uh, tevredenheid opleveren. Tenminste, als je. niet als je. meer dan 150.000 pond verdient. Want voor grootverdieners gaat de hoogste belastingsschrijving. van 50% naar 45%. En dat is dus. Uh, niet een belastingverhoging, uh, maar het tegenovergestelde. Ja, nou hoorden we net al eventjes in de quote die we lieten horen. De armen worden armer en de rijken rijker. rijker. Uh, zo, zo doen ze dat. Uh, uit welke hoek uh, hoor je vooral kritiek? Ja, de usual suspects kun je zeggen. De kerken, uh, de Labour-oppositie natuurlijk, hulporganisaties. De uh, Guardian, ja, die pre presenteerde dit met het nodige gevoel voor drama. De dag dat Groot-Brittannië. Veranderde. Dus veel kritiek uit verschillende hoeken. Er was wel een opvallende uh, petitie. Uh, de minister van Sociale Zaken die reageerde op alle kritiek door te zeggen... nou ik kan ook wel leven op een uitkering van 60 euro per week. Want dat is de hoogte van veel uitkeringen. Nou toen werd er meteen een petitie gisteren gestart van, om, met als oproep... nou ga dan maar eens doen een week. En binnen een dag... Kreeg hij 100.000 handtekeningen? Er komt ook kritiek ook uit, uit Eigenhoek, de conservatieve partij. En die zeggen: oké, okay, dat begrotingstekort dat moeten we terugdringen. Maar laten we dat een, een paar jaar uitstellen. Laten we nu vooral de economie een boost geven door de belastingen te verlagen. En miljarden te investeren in, in grote projecten. Zoals de bouw van wegen en, en bruggen. Mm. Uh, dus de kritiek die is niet mals. Goed. Correspondent Arjen van der Horst. Dankjewel, Arjen. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maart was de bloedigste maand sinds het begin van de Syrische burgeroorlog. Afgelopen maand vielen er meer dan 6.000 doden. In Nederland was er gisteren een televisieactie voor Syrië. Het programma, in het programma werden kijkers opgeroepen om geld over te maken op Giro 555. De bloedige strijd in Syrië duurt al twee jaar. Ruim 70.000 mensen zijn om het leven gekomen... en miljoenen Syriërs zijn hard getroffen door de strijd in hun land. We doen wat we kunnen. We moeten niet vergeten, dit is een oorlog. Dit is een conflict. Je wilt de slachtoffers bereiken. Daar zijn de hulporganisaties voor. En waar we bij kunnen, daar kunnen we ook inderdaad wat doen. En dan gaat het om de aller, allerbazaalste dingen. Het gaat om water, het gaat om toiletten in vluchtelingenkampjes... Er zijn zoveel redenen om geen geld voor Syrië te geven, zei de Noorse man in het café. Laten die baarden het al lekker zelf uitzoeken. Het is dat steeds gezeik in die woestijn. En terwijl de man sprak, zag ik boven zijn hoofd de beelden op tv. We kunnen ze niet aan hun lot overlaten. Steun Giro 555 en help de slachtoffers van Syrië. Dat was de televisieactie gisteravond. Lex Runderkamp, verslaggever Arabische Wereld van de NOS, is in Syrië. In Aleppo, waar zwaar wordt gevochten tussen de rebellen en het regeringsleger. We hebben al veel verwoesting gezien in die stad, Lex. Wat is het verschil met de vorige keer toen je er was? Wat zie je om je heen? Nou, ik zie niet eens zoveel om me heen. Als je kijkt naar de, de, de, de situatie hier, er wordt nog steeds er wordt gevochten, er is nog steeds ontzettend veel vernietiging gaande. Uh, dat is eigenlijk de afgelopen tijd nog eens zoveel veranderd. Wat veel verandert is de mentaliteit van de mensen. De, de opvatting van hoe de wereld hen behandelt. Uh, ik, ik ben, dit is mijn tweede bezoek in Aleppo, maar ik ben al een jaar in verschillende andere plekken in Noord-Syrië geweest, in dorpen. En ik zie dat. Toen ik hier voor het eerst kwam, mensen het gevoel hadden van... nou ja, het duurt wel lang, die hulp uit het Westen... maar we houden het toch wel een tijdje vol. We vechten, we offeren onze levens op. Dat was het, maar er zat wel een soort hoop in. Terwijl gaandeweg ik gezien heb dat ja, de Syriërs steeds cynischer zijn geworden... over het Westen, steeds teleurgesteld zijn geraakt in het feit dat er maar niks gebeurde. En ik, ik merk wel dat het nu zelfs zo is, dat ze... Nou, afkeer van het Westen beginnen te krijgen. Ik moet zelf hier in Aleppo rondlopend met mijn uh, vaste kameraad Syrië, uh, Ariel Galaf, opletten uh, dat degenen die wij aanspreken, de commandanten en zo. dat die niet heel erg anti westig zijn. Hè? Gisteren moest ik ook weer mijn paspoort ergens laten zien bij een paar mannen die toch zwaar bewapend uh, vroegen wat, wat wij hier deden. En zij legden uit dat ze een hekel aan de Amerikanen hadden. Nou ja, dat ik een Nederlander was, dat dat hielp. Uh, uh, dus we mochten op zich wel doorgaan. Maar dat is wel een verandering. Voorheen kon ik hier redelijk vrolijk, vrolijk onder de omstandigheden... met iedereen contact opnemen, mij me melden als Westeling. En ik merk nu dat dat gewoon echt aan het afkeren is. Ja, leuk. Ze voelen zich daar dus in de steek gelaten. Krijgen ze daar iets van mee dat het Westen wel aandacht heeft... voor die gevluchte Syriërs en die vluchtelingenkampen? Nou, ja, heel veel Syriërs die gaan natuurlijk uh, ook vaak naar Turkije, althans de Syriërs die ik spreek, mensen van vrij Syrische Leger, de, de, de, de activisten die komen in Turkije en zien dat daar natuurlijk de kampen uh, zijn. En daar, daar, daar wordt redelijk goed voor Syriërs gezorgd. Maar er zijn ook uh, uh, aan de Syrische kant, daarvan zien ze dat daar, nou dat ben ik zelf ook geweest, dat daar nog ontzettend, Weinig aankomt. In dit debat hoor je heel vaak natuurlijk de, de term de druppel op de gloeiende plaats. Uh, maar goed, wij, we zijn met z'n allen in staat in het Westen om natuurlijk op een aantal, op aantal druppels te, te brengen. Maar het blijft nog wel een gloeiende plaats. Mm. Uh, de, de mensen, de vluchtelingen hier zijn nog steeds in erbarmelijke omstandigheden. En eventjes naar dat getal, hè, dat vreselijke getal, dat uh, maart de meest dodelijke maand uh, is. Uh, meer dan welke maand daarvoor, 6.000 doden in Syrië. K snap jij waarom dat nu in deze maand is? Wordt, wordt er extreem veel meer gevochten? Is, is men richting het eind? Of, hoe analyseer jij dat? Ik denk dat het vrij simpel is. Uh, de strijd verheftigt eigenlijk om twee redenen. Ten eerste, omdat het verzet beter bewapend raakt. Uh, hè, wij hebben natuurlijk het debat over... zullen we ze wel of niet steunen met wapens... Maar er, er komen op de een of andere manier... via internationale wapenhandel door stille steun van, van, van, van verschillende Arabische landen... er komen steeds meer wapens binnen. Die worden gebruikt. Dus dat leidt tot een verheftiging van de, van de reacties. Aan de andere kant zie ja, je ook dat het verzet... Eh, of de rebellen her en der plekken veroveren... waardoor het regeringsleger ja, agressief wordt gaan reageren. Er, ik, ik herinner me dat een aantal weken geleden ineens... de, de SCUD... Uh, uh, een hele, hele zware raket uh, in gebruik werd genomen. Ja, dat was in de eerste zes maar zeven maanden dat ik hier was... had nog nooit iemand over een schut gesproken. Althans dat gebruikt zou zijn. Dus het, het, het hele uh, niveau van bewapening hier... Uh, en, en het, de, de, de, de bereikheid, om, bereikheid om ze te gebruiken is ook enorm toegenomen. Lex Runnekamp, verslaggever Arabische Wereld vanuit Aleppo in Syrië. Lex, dankjewel verkeersinformatie gaan we zo dadelijk doen. Eerst nog maar even zeggen dat wij het straks over de crisis gaan hebben. Over de detailhandel heeft het zwaar in deze tijden van crisis. Nou zwaar heeft het in ieder geval lastig. MKB vindt het tijd voor een noodplan in strijd tegen faillissementen. John Bakker dan. Hoe is het op de weg John? Ja het valt tegen. Nog steeds. 250 kilometer. 100 kilometer meer dan we verwacht hadden. Ja, er zitten wel wat ongelukken tussen... maar het zijn toch vooral de dagelijkse files die een stuk langer zijn dan gebruikelijk. Een aanrijding op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij Westerbroek... die zorgt voor 5 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Arnhem Noord, 8 kilometer. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Rijn 10 kilometer. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Ook een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorken bij Arkel. Daar staat 6 kilometer file achter. In de laatste gevallen is de rechte rijstrook afgesloten. En na een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij fase 5 kilometer. Zo heet het Baby Get Higher van Roel van Velzen. Het is uh, bijna half negen. We gaan eens even kijken hoe het is bij Myno Remmers in Rotterdam. Myno, trouwens, met het katje is het waarschijnlijk niet goed afgelopen. We gaan uh, naar Myno in Rotterdam. De, vooral kat en honden waar de vol mee zitten. Of gaat het eigenlijk ook om beesten? Ja, we horen kat en honden, maar bij uh, de dierenopvang in de regio Rijnmond komen ze van alles tegen. Rienus Hitsert vertelde net dat jullie zelfs een haai ooit hebben binnengekregen. We hebben een keer een haai gevonden, ja, die was gedumpt in een sloot. En uh, ja, Helaas hebben we het niet overleefd, maar het was eentje van anderhalve meter lang. Ja. Het gaat ook om schilpadden, knaagdieren. Mensen nemen dieren in huis, volkomen vergissing vaak. Ze weten absoluut niet wat ze binnenhalen. En het is een schilpad gaat nog, maar er komt ook met gifslangen, wurfslangen, alles. Ja. Georgina Janssen is inmiddels binnengekomen. Uh, dierenarts kon niks meer betekenen voor de jongen en meisje... die net huilend binnenkwamen met hun kat, want die is overleden. Hè? Hartstilstand waarschijnlijk? Ja, vermoedelijk een hartstilstand. Uh, helaas heb ik niks meer kunnen doen. Uh, ik heb nog even gevraagd, want uh, ik zag dat het een redelijk jonge kat was. Twee, drie jaar oud. En uh, ze vertelde me dat de kat een hartruis had. En ja. uh, ik denk dat uh, die kat uh, een probleem daarmee heeft gekregen. Maar ja, dit, jullie krijgen ook dieren binnen die er ja, erbarmelijk uitzien, hè? Jazeker, uh, we krijgen elke dag dieren binnen. Uh, die worden nagekeken op het spreken. Noem eens een voorbeeld, wat, wat er dan aan loos is. Um, ja, toch dieren die, uh, waarbij er lang is gewacht om naar de dierenarts te gaan. Dus die, komen in een, uh, die verkeren dan in slechte gezondheidstoestanden. Voorbeeldje? Uh, katten die helemaal verveeld zijn. Veel te lange nagels, ingegroeide nagels. Uh, soms zo erg verveeld dat uh, de dieren niet eens meer kunnen zien. Uh, zo, het zit helemaal dicht gegroeid. We komen echt van alles tegen. Ja. Moet je dan ook wel eens besluiten als dierenopvangcentrum van dit heeft niet zoveel zin, maar die kunnen we nooit meer ergens plaatsen. We doen toch het spuitje? Wij kijken altijd naar de gezondheid van het dier. En als we dan moeten besluiten om in te laten slapen, moeten men slapen. Helaas, maar het is wel zo. Ja. Ja. Jullie zijn gekoppeld hier aan de dierenopvang. Hè. Jullie zijn van Minimax. Minimax-dierendokter inderdaad. Dat is een onderdeel van de dierenbescherming. En dus ook om goed te kijken: van, is dit beestje te herplaatsen? Want daar gaat de campagne van uh, de dierenbescherming, die vandaag van start gaat over: ik zoek ja. Om te kijken: kunnen we een geschikte baas vinden? zodat die. Opvangcentra ja, weer wat meer plek krijgen. Ja, uh, als de dieren hier binnenkomen, worden ze altijd goed nagekeken van tevoren. En uh, ja, soms zijn er gezondheidsproblemen. En voordat ze geplaatst worden, willen we eerst dat die gezondheidsproblemen verholpen zijn, ja. zodat ze gezond geplaatst worden. Want als je hier een hond of een kat komt ophalen, dan heeft hij, bij wijze van spreken, een volledige APK gehad. Dan heeft hij inderdaad, uh, dan is hij helemaal gecheckt. Misschien uh, ja, gezond uh, dat is voor zover je het kan zien. Er worden niet uh, standaard uh, allemaal bloedtesten uh, uitgevoerd. Maar mocht er iets nog met de kat zijn... wat pas duidelijk wordt als het dier is geplaatst thuis... Uh, dan kunnen ze ook altijd weer terugkomen naar de Minimax-dierendokter... Uh, om te kijken van uh, wat is het probleem en kunnen we dat probleem verhelpen. Nou, we horen er nog een paar op de achtergrond hier in het hok... die dringend op zoek zijn naar zijn baasje. Wij gaan naar station Zuidplein... waar de dierenbescherming dadelijk begint met die campagne. Nou, dan horen we later meer van je. Mijn Remmers, dank je wel. En weer zijn de ogen vandaag gericht op de Nederlandse wielerwereld. Man en paard worden genoemd in het dopingdossier. Na half negen hoort u al een man en paard. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om de radio even uit te zetten. Dus zet hem maar uit. Doe maar.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 Half 9, Dorold Megens is hier met het NOS Journaal. Goedemorgen, 347.000 Nederlanders hebben gisteren gekeken naar de speciale televisieactie voor Syrië. Blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. De uitzending haalde marktaandeel van 4,6 procent. Daarmee valt de uitzending buiten de top 25 van de dag als het gaat om de kijkcijfers. Tijdens de uitzending SOS Syrië werden kijkers opgeroepen geld te storten op Giro 555. En ook werd aandacht gevraagd voor de hulpverlening aan de mensen die op de vlucht zijn voor de burgeroorlog. Later vandaag maken de samenwerkende hulporganisaties bekend hoeveel geld er is opgehaald met de televisieactie. Noord-Korea brengt alle installaties in het nucleaire complex Yongbyong weer in bedrijf. Dat heeft het staatspersbureau bekendgemaakt. De reactor was in 2007 gesloten in het kader van ontwapeningsoverleg. Dat daarna in een impasse is geraakt. De Noord-Koreaanse regering maakte eh, bekendmaking. Eh, verhoogt de spanning in de regio verder. De verdachten die zijn opgepakt in verband met de zoektocht naar zenuwgas in Zuid-Limburg... worden vandaag voorgeleid. Dat gebeurt waarschijnlijk vanmiddag. Wordt dan besloten of ze langer in voorarrest moeten blijven. Er zitten vier mensen vast. Volgens het AD is één van de verdachten een Turkse Nederlander. En hebben de andere drie de Nederlandse nationaliteit. Het Openbaar Ministerie wil daar niets over zeggen. En internetwinkels hebben nauwelijks last van de economische malaise... en het lage consumentenvertrouwen. De totale omzet van de webwinkels groeit het afgelopen jaar met 9% werd bijna 10 miljard euro. Vooral speelgoed en kleding zijn populair... maar ook muziek en spullen voor huis en tuin... worden steeds vaker via het internet aangeschaft. Het bedrag per aankoop was vorig jaar wel iets lager dan in 2011. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vanmorgen vriest het nog op een heleboel plaatsen... maar vanmiddag stijgt het kwik naar zo'n 7 tot 9 graden... al is dat nog steeds aan de koude kant voor begin april. Verder schijnt vandaag de zon flink. In de loop van de dag ontstaan een paar kleine stapelwolken, maar dat blijft gewoon droog. Verder staat er wel een stevige wind. Die waait uit het noordoosten en is matig tot vrij krachtig windkracht 3 tot 5. Komende nacht zijn er opnieuw brede opklaringen en het gaat weer licht vriezen. De minima komen uit tussen min 1 en min 4 graden. Morgen begint de dag opnieuw met flink wat zon... maar later op de dag komt er vanuit het oosten geleidelijk meer bewolking binnenzetten... Het blijft nog wel droog en het wordt 6 of 7 graden bij een verder stevige wind uit het noordoosten. Hij is matig en zeekrachtig, windkracht 4 tot 6. Donderdag en vrijdag is er meer bewolking, al schijnt ook nu en dan de zon. En verder zou er een klein beetje neerslag kunnen vallen in de vorm van regen of natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond 5 of 6 graden. Ja, het aantal files neemt niet echt af. Volgens mij, John. Hoe is het op de weg? Nee, vandaag in ieder geval niet. Nee, 65 om precies te zijn. En die zijn goed voor 280 kilometer. Terwijl ik op nou, iets meer dan misschien 150 had gerekend. Wel wat, wat aanrijdingen op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij Westerbroek? 5 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem, bij Arnhem Noord 12 kilometer met een afgesloten rechterrijstrook. Een kapotte vrachtwagen op de A12 van Arnhem naar Den Haag... bij knooppunt Oude Rijn zorgt voor 10 kilometer file. De vrachtwagen staat daar stil op de rechter rijstrook. Veel vertraging ook op de A50 van Os naar Arnhem... bij knooppunt Grijshoort, 9 kilometer. Dat heeft te maken met, de met het ongeluk op de A12 richting Arnhem. En na een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn... bij Fase, nog altijd 5 kilometer.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 Kijk op het.nl. een initiatief van Bouwen in Nederland. Zo, goedemorgen. Het is uh, vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De trein moet wachten op de passagier. En niet andersom als het aan de P van PvdA ligt. Hoort u zo meer over. En vanwege de economische malaise moeten winkeliers een ontheffing krijgen voor het betalen van een aantal sociale premies. zegt de brancheorganisatie voor winkeliers, Detailhandel Nederland. Komt die ontheffing er niet, dan zullen volgens Detailhandel Nederland veel winkeliers failliet gaan. Directeur van de brancheorganisatie, Sander van Golberdingen, goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor ontheffingen praten we? Wat moet er verdwijnen? Wij zouden heel graag zien dat met name voor de jonge mensen die in de winkel werken. een vrijstelling wordt verleend voor het betalen van werkloosheidspremie. of AOW of arbeidsongeschiktheid. Juist omdat die jonge mensen daar geen prijs op stellen. omdat ze bijvoorbeeld nog op school zitten of een leerwerktraject ingaan. En dat zou ontzettend veel geld schelen in de loonkosten voor onze winkeliers. En daarmee zouden heel veel mensen aan het werk kunnen blijven. Ja, er heeft eerder zoiets plaatsgevonden, toch, meneer Van Gobedingen? Ja, inderdaad. Er is eerder een uh, zogenoemde kleine baanregeling geweest in 2010 en 2011. Toen hadden de detailhandelaren was... het ook moeilijk. Ja, dat was het gevolg van de eerste grote financiële crisis hè, die in 2008 is uh, ontstaan. Maar goed, uh, daar zijn we nog uh, lang niet uit. En ook hier uh, moet je willen voorkomen dat er een wilde sanering plaatsvindt. Daarom zouden wij graag zien dat die uh, regeling weer wordt uh, heringevoerd. Ja, hoeveel geld zou het in, uh, een detaillist schelen als die premies niet betaald hoeven te worden? Het is natuurlijk afhankelijk uiteindelijk van hoeveel van mensen je in dienst ja. hebt. Ja, maar dat gaat om ongeveer uh, 0,25% van de loonsom. Ja, maar 0,25% van de loonsom. Dan hebben we het over een paar honderd euro misschien? Ja, individueel misschien wel. Maar op het totaal gaat het om een paar honderd miljoen. En dan heb je het al gauw over 20.000 ja. banen die je kunt blijven laten bestaan. Ja, maar laten we eens per, per winkel kijken. Want moet een paar honderd euro dan zo'n winkel redden? Uh, een paar honderd euro uiteraard uh, niet, maar als je het afzet uh, tegen de omzet uh, maakt het uh, zeker wel uit. Want de marges zijn over het algemeen erg klein in de detailhandel. Het is 1% en 1,5% winstmarge. Dus als je 0,25% punten tijdelijk kunt besparen op kosten... dan is daar veel mee gewonnen. Zeker omdat het facturen regent op dit moment. Is het niet zo, meneer Van Gogberdingen... dat de winkeliers misschien ook moeten kijken naar hun eigen bedrijfsvoering? Want ja, we zien toch ook, dat horen we eerder vanochtend... dat de webwinkels helemaal geen uh, crisis voelen. Die hebben juist een omzetstijging. Ja, nou, webwinkels uh, zijn natuurlijk ook uh, winkels. Hè. Voor ons is het uh, het verkopen van goederen aan consumenten. Ja. En Ik ben het helemaal met u eens uh, dat uh, ondernemerschap uh, ook betekent... dat je kunt uh, verlies leiden, dat je gedwongen kunt zijn om te stoppen. Want hoeveel heeft Alle... het, hoezeer weet u dat het te maken heeft met de crisis... en dat er dus misschien wel maatregelen zoals u voorstelt nodig zijn? Nou, de, de woningmarkt is helemaal stil komen te liggen en dat is mede het gevolg van het uh, niet verlenen van uh, hypotheken. Mm -hmm. Ja, dat is een extreme situatie en leidt uh, dat mm -hmm. leidt leid, leid tot een terugvallende binnenlandse consumptie. En dat is een uh, wilde sanering die op dit moment Ja, uh, maar eventjes, dan onderbreek ik u toch eventjes. Want ja. uh, de webwinkels hebben daar kennelijk geen last van. In hoeverre houdt u met zo'n regeling die u voorstelt... winkels in stand die eigenlijk ja, de bedrijfsvoering aan zouden moeten passen... en op een andere manier uh, producten zouden moeten verkopen? En wij houden geen uh, bedrijven met zo'n regeling in stand... die anders uh, gewoon failliet zouden gaan omdat die regeling geldt voor iedereen die een winkel heeft, ook mensen die een webwinkel hebben, ook bijvoorbeeld postbestellers zouden daar gebruik van kunnen maken. Uh -huh. Dus het is een maatregel die door het hele bedrijfsleven heen wordt getrokken. Dus het is een niet-discrimineerde maatregel en houdt daarmee niet iets in stand wat je niet zou willen. Er is ook heel veel mee gewonnen, want de jeugdwerkloosheid is gigantisch opgelopen, inmiddels 15%. Daar zou ook niemand mee gebaat, want mensen met een uitkering kosten ook geld. Dat is niet leuk voor die mensen, en dat kost de schatkist natuurlijk ook heel veel centjes. Ja. Dus per saldo zou het beter zijn om iets in die, in die loonkosten te doen. dan ja, nou pleit u natuurlijk voor de detailhandel. U zegt dat zou elders ook toegepast kunnen worden. Ja, want bijvoorbeeld transport en de bouw, daar zouden ze misschien ook wel willen. Maar krijg je dan niet het probleem dat straks bijna niemand meer pensioenen afdraagt... of een werkloosheidsgeld? Dan krijg je nee, toch een enorm uit... gat daar? Daar zijn we helemaal niet bevreesd voor. Want mensen die jong zijn, die willen nog niet meebetalen aan een heel vaak. Dus die nee. hebben er vaak geen behoefte aan. Ze maken van die regelingen niet gebruik. Ik denk dat de kost voor de data uitgaat. Het is vooral belangrijk dat mensen werk, werk kunnen vinden. En daar heb je meer aan dan wellicht over 30 jaar een klein beetje extra spaargeld. Mm, dan weet ik wel wie er dan over 30 jaar klaagt. Ik heb geen idee. Ik denk nou. dat heel veel jonge mensen die nu op zoek zijn naar werk... Ja, ze ontzettend blij zullen zijn dat ze hun eerste werkervaring kunnen opdoen. Zodat ze niet uh, behoren tot uh, misschien wel een verloren generatie. Sander van Gobberingen, directeur van Detailhandel Nederland. Hartelijk dank voor je uitleg. Wij gaan door naar het wielrennen. In de loop van vandaag maken de KNWU, de Nederlandse wielrenunie... en de drie Nederlandse ploegen bekend... welke renners, ploegleiders en andere personeelsleden... met doping in aanreiking zijn gekomen. Hiervoor hebben zij begin dit jaar een nationaal dopingakkoord ondertekend... Contact met wielenverslaggever Gio Lippens houdt dit dossier nauwlettend in de gaten. Tegenwoordig ook de deskundige, hè Gio? Nou ja, ze zeggen net, <laughs> maar even? je moet wel tegenwoordig als je het wil rennen mij. Ja, helaas. Hey, kun je even in het kort uitleggen wat dat akkoord ook alweer inhoudt? Uh, in het kort is het uh, het verhaal dat de drie Nederlandse ploegen in samenwerking met de KWU uh, ja, hun renners een vragenlijst hebben voorgelegd. Dat is eigenlijk het voornaamste van het hele dopingakkoord. Uh, met daarin vier vragen. Die hebben allemaal betrekking op het dopingverleden van het Nederlandse wielrennen. En het gaat erom dat die ploegen dat doen bij hun personeelsleden. Dat kunnen dus renners zijn, dat, maar dat kunnen ook ploegleiders zijn, verzorgers, noem het allemaal maar op. Iedereen die in dienst is bij een van die drie grote Nederlandse ploegen heeft die vragenlijst moeten invullen. Vier vragen en vul je op een van die vragen ja in... dan heb je dus iets met doping in het verleden te maken gehad. Dan uh, volgt er in principe een schorsing van een half jaar... Uh, en uh, moet de betrokken persoon ook uh, een drie maanden salaris inleveren. Dat is eigenlijk in het korte stad het hele verhaal. Ja, nou is het niet onomstreden. Wat is de voornaamste kritiek? Nou, de voornaamste kritiek is dat, uh, de kritiek die de laatste tijd is losgebarsten... dat er, dat er onvoldoende overleg is geweest uh, internationaal. Uh, waardoor we eigenlijk in Nederland, waardoor de ploegen in Nederland... de renners in Nederland met de billen bloot moeten... terwijl er in het buitenland niets gebeurt. Um, de kritiek was ook met name van ja, we worden min of meer gedwongen... zeggen de renners dan, of zeggen de ploegleiders dan... om iets te ondertekenen, terwijl we niet weten wat daar de consequentie van is. Want het zou zomaar kunnen zijn dat op het moment dat een ploegleider... die op dit moment bij een van die ploegen werkt... en die uh, de vragenlijst met ja heeft beantwoord, dus doping heeft gebruikt voor 2008... die wordt dan door zijn eigen ploeg voor een half jaar geschorst... met dus die drie maanden salarisinhouding. Maar dan kan het altijd nog zo zijn dat de dopingautoriteit... Samen met UCI, met WADA, dat hij uiteindelijk een langere straf uitspreekt. En, en daar is heel veel over te doen geweest. Die garantie ligt er niet dat de internationale instanties die straf ook meteen overnemen. En dat is meteen het onzekere. Daarnaast is ook de vakbond van beroepswielrenners is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord. Ja, en daar is ook heel veel over te doen geweest. Dus men zegt aan de ene kant: dat het akkoord is niet rechtsgeldig. Er zijn heel veel gaten in te schieten. Er zijn zelfs renners die naar een notaris zijn gegaan daar hun verklaring hebben afgegeven... Uh, maar dat dus niet uh, ja, in, in, in, in deze enquête hebben gedaan. Mm -hmm. dus, dus wat dat betreft is, is er nog vrij veel onduidelijkheid. Maar goed, in ieder geval is de verwachting dat uh, er vandaag komt... de KWU. en die drie ploegen die komen met een verklaring over de resultaten van die enquête. En dan is maar even afwachten wat er gebeurt. Ja, want verwacht jij dan Er veel namen naar buiten zullen komen vandaag? Want ik begreep, daar hebben we het eerder wel eens over gehad... dat uh, onder andere Team Blanco volgens mij... en ook vakantsolei-specialisten uh, in verhoortechnieken hebben aangenomen. Ja, die genomen. hebben mensen uh, die inderdaad uh, ooit bij de commando's hebben gewerkt... En, uh, of daar instructie hebben gegeven en die dus nu uh, bij die verhoren hebben gezeten. Uh, ja, dan is maar de vraag of dat inderdaad uh, voldoende effect heeft... Uh, Berokkend om uiteindelijk ook met, met, een, met een positieve verklaring. En dan bedoel ik dus een ja te komen mm -hmm. bij renners. waarvan we zeker weten dat ze voor 2008 uh, aan dopingpraktijken uh, hebben meegedaan. Uh, de verwachting is niet dat er heel veel namen naar buiten komen. Moet ik heel eerlijk zeggen. De, uh, de Watson verwacht misschien twee, drie namen dat dat de oogst zal zijn van deze ronde. Dan heb je ook nog eens een keer die commissie zorgdrager... Hè, om het nog ingewikkelder te maken. Dat is die commissie waarbij renners in vertrouwen kunnen vertellen... wat ze in het verleden hebben gedaan. En daar uh, zullen waarschijnlijk meer renners uh, hun verhalen hebben gedaan. Uh, en in ieder geval duidelijk hebben gemaakt... wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Ja. En die commissie komt pas uh, ja, eind van dit voorjaar... voor de toer in ieder geval met de bevindingen naar buiten. Nou, dan moeten we nog even de volksstand aanhalen, Gio. Verklaring van hematoloog Jo Marx staat daar, die in 1999... Dat er te hoge waren van Erik Dekker moest onderzoeken. Zegt dat zijn onderzoek niets voorstelde. We hebben dat weer een nieuw licht op de zaak, Dekker? Nee, het werd niet echt nieuw licht, omdat uh, er was al vanaf het begin af aan grote twijfel over de waarde van dat uh, onderzoek. Uh, het, het knellende bandje om, uh, om de arm, waardoor het bloed is gaan stuwen ja. en waardoor er dus een te hoog heen de zou uh, worden uh, gesignaleerd. Het enige wat, wat wel heel opvallend is, is dat deze wetenschapper zegt uh, van ja, dat onderzoek is eigenlijk een beetje flut geweest. En ik zou er nu mijn handtekening niet onder zetten. En, en dat is wel opmerkelijk. Ja. Gio Lippens, we horen meer van je later vandaag. Dank wel. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Dierenliefde in tijden van crisis. Ja, ja, het asiel zit vol dierenliefde. Hoort u zo meer over? In De Tweede Kamer gaat het later vandaag over het spoor. NS scoort goed als de treinen op tijd rijden. Maar treinen die per se op tijd willen rijden, die laten vaak passagiers op het perron staan. En Duco Hoogland, voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... vindt dat dat anders kan. Meneer Hoogland, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe dan? Hoe zou het moeten? Nou, wat zou moeten is dat de NS zich vooral bezighoudt... met het vervoeren van reizigers... en niet met het op tijd laten rijden van lege treinen. Dan zeg ik het heel extreem, want heel veel van de treinen... Rijden op tijd toch vol. en met mensen. Ja. Uh, maar waar het om gaat is dat ze meer worden afgerekend en dat die reiziger uiteindelijk op tijd op de eindbestemming komt. Hmm. Dat wil de NS toch juist niet? Nou, wat de NS nu doet is, die worden, ze worden afgekend op twee indicatoren, namelijk wat is het reiziger van de treinreis rijdt die trein op tijd. Ja. Maar echt of die treinreiziger nou van A tot Z helemaal goed bediend wordt, dat staat niet echt centraal. Dus een voorbeeld is als je naar Zeeland gaat, daar rijden weinig treinen naartoe. Je stapt over en je ziet nog net die achterlichten van die trein zo richting je eindbestemming rijden. Dat zijn de momenten die echt heel vervelend zijn. Ja, maar dan... Maar dan... Weet ik wel Bij wat er gaat gebeuren, meneer Hoogland? Want dan moet de trein even wachten en dan komt hij weer niet op tijd aan. Gaat de reiziger daarover klagen? Nou, waar het om gaat is dat je wat flexibeler omgaat met kleine wachttijden. Eh, door bijvoorbeeld in de randstad zonder spoorboetsen te gaan rijden. Dat is ook al het plan, hè? zes treinen per uur. Um, en dan kun je die aansluitingen naar de randen van ons land, kun je daar heel mooi op laten aansluiten. Hm. Maar als iedereen altijd maar wacht, Lara geeft het al aan, meneer Hoogland, dan krijg je een opstopping natuurlijk. Als dat zo is wel, waar het natuurlijk om gaat, is dat iedereen op tijd op zijn bestemming komt... en ja. dat daarvoor wat meer flexibel gereden wordt dan alleen maar heel rigide wordt vastgehouden. Die trein moet op dat tijdstip weg, dus we gaan hem laten vertrekken. En jammer voor de reizigers, die te laat op het bron zijn aangekomen door de vorige aansluiting. Ja, en dan moet u, dat kan ik mij voorstellen, als u dit invoert, dat u dus uh, op sommige trajecten het spoorboekje over de schutting gooit... dan uh, zullen reizigers ook andere verwachtingen hebben. Kan ik mij ja, dat, dat is een plan dat al heel lang geleden uh, is verzonnen en wat nu wordt ingevoerd, dat is het spoorboekloos rijden. Dat kan in de Randstad, zes treinen per uur, maar dat vraagt nog wel wat aanpassingen van de spoor. Ja, volgens mij is dat goed voor de reiziger, omdat dat betekent dat je net zoals je uh, de metro pakt, dan ook de trein kunt pakken. En er om de tien minuten een uh, trein komt die je naar je bestemming brengt. Maar wat is dan het verschil met uw plan? Nou, wat ik wil is dat uh, de treinen die nu volgens het spoorboekje leeg vertrekken, dat die voortaan uh, wachten op reizigers die aankomen... en naar een eindstemming moeten in plaats van volgens het spoorboekje vertrekken... en dan op tijd rijden zonder reizigers. Hmm. Waar ligt dan de grens? Want er komt altijd nog weer een trein aan, hè? Misschien over drie minuten. Daarna ja, nog weer oude, een over twee minuten. Dat is de oude grap. De eerste trein uit de dienstregeling halen... en dan de rest van de dag op tijd rijden. Waar het natuurlijk gewoon om gaat, is dat die reiziger bediend wordt. En dat kun je gewoon bekijken met de OKCipkaart-gegevens. OK uh, is iemand van A tot Z gekomen uh, op, de juiste, op de juiste tijdstip. Um, en dat moet het criterium zijn voor of de NS goed of niet goed presteert. En dit is uh, alleen rendabel um, op hele drukke trajecten? Lijkt me niet dat dit haalbaar is in bijvoorbeeld Noord-Groningen. Wat denkt u? Nou, waar het vooral om gaat is dat reizigers goed bediend worden. En of het haalbaar is, dat hoor ik graag vanmiddag van de staatssecretaris in het debat. Ja, maar dat kost om... ook geld, toch? Het moet toch wel een beetje rendabel zijn? Kan ik me voorstellen? Ja, natuurlijk. Maar volgens mij moet het prima kunnen. Als je het wat slimmer indeelt en wat efficiënter doet en uh -huh. wat moderner, dan moet dit gewoon kunnen. Nou, benieuwd wat de reacties zullen zijn in de Tweede Kamer, meneer Hoogland. Dank u wel. Graag gedaan. John Bakker bij de ANWB. Het verkeer worstelt zich door een moeizame oogtoetsbit, Ja, en het, en het lost eigenlijk, nou, maar moeizaam op. 57 files nog, 250 kilometer nog altijd. Er zijn wat ongelukken gebeurd. En daardoor loopt het vast op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Arnhem Noord, 14 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. En vanuit Arnhem naar Den Haag, bij knoop het Oude Rijn, 10 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A15, vanuit Rotterdam naar Gorkum, voor Gorkum, 9 kilometer. Daar is de linker rijstrook afgesloten. En door de lange file op de A12 bij Arnhem, loopt het ook vast op de A50 van Os naar Arnhem, bij knoop het Grijsoord, 11 kilometer. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. En de tantrums met Picking Up the Peaches, Amerikaanse Band uit LA. We weer naar Rotterdam naar Mino Remmers. Mino heeft het over asieldieren vanochtend. Maar Mino, je bent ergens anders nu, hoor ik. Zuidplein, metrostation, busstation, waar massaal hondjes worden gedumpt nu. Kleine pluizige beestjes komen uit postzakken van de dierenbescherming. Andrea heeft er ook al een paar neergelegd. Ja, het... dat doen jullie niet alleen in Rotterdam? Nee, dat doen we in uh, Groningen, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Dus inderdaad vijf ja. grote plaatsen in Nederland. Ja, honderden en honderden kleine knuffels met daaraan... Uh, een klein briefje waarop staat dat het om een campagne gaat. Mevrouw, u heeft ook al een hondje aan uw tas gehangen, zie ik. Ja, dat klopt. Gezien waar het om is? Ja, dat weet ik. Asielcentra, ja, is dus het asiel. opvangcentra zitten helemaal vol. Ja, maar ik heb al vier katten uit asiel. Ja, u doet dat al. U, ja. u adopteert al dieren. Ja, al jaren. En met goed succes? Allemaal even lief. Ja? Ja, en gezond. Ja, dat is het belangrijkste, hè? want dat, daar, daar schort het ook nogal aan... want de kosten van de dierenarts zijn niet mis en het is crisis. En dat hebben we vanochtend bij de dierenopvang Rijnmond kunnen horen. Er komen heel veel dieren binnen de hokken, puilen uit... zeker als de vakanties weer beginnen. Terwijl op de bushalte overal worden de dieren nu neergelegd. Althans, de pluizige beestjes. Even naar de directeur van de dierenbescherming, Frank Dales. Het is een nijpend probleem, hè? Het is een nijpend probleem en het probleem wordt uh, steeds groter. Uh, niet alleen voor de dierenbescherming, maar vooral voor de dieren waar het om gaat. Honden, katten, daar lijkt het om te gaan. Het gaat ook om knaagdieren, reptielen, hebben we vano vanochtend gehoord. Ja, het gaat inderdaad... Uh, je zou in eerste instantie denken aan alleen honden en katten... maar de konijnen, uh, bijvoorbeeld onze konijnen zijn allemaal echt uh, vol en er komen steeds meer bij. Maar ook andere uh, knaagdieren, reptielen, gewoon alles... elk dier dat men in huis heeft. Ja. Heeft het met de crisis te maken? Dat begint de dierenbescherming wel in tendensen te zien. Om twee redenen. Ten eerste, mensen nemen minder snel een huisdier. Dus de dieren die wij in de ziel hebben, blijven langer in de ziel zitten. Maar de dierenbescherming merkt ook dat de dieren met meer gebreken binnenkomen. Omdat mensen geen geld hebben of die keuze niet willen maken om met hun zieke dier naar, het, naar de dierenarts ja, te gaan. eindeloos uitstellen met alle gevolgen van dien en wat je ook. althans hoorde ik vanochtend bij de dierenopvang in Rijmond wat je ook ziet gebeuren. dat mensen omdat ze het stoer vinden een of andere hond nemen, maar na een jaar valt het toch tegen. Ja, het is ongelooflijk, maar mensen zien het aanschaffen van een dier vaak toch als een impulsaankoop. aankoop. Daarom want... moet het ook via de vakhandel, want hij moet een stamboom hebben. Precies. Of uit een Poolse kofferbak, ook al vanochtend gehoord, want dan zijn ze de helft goedkoper. Je moet ermee kunnen pronken, maar het is net zoals met een modeartikel. Op een gegeven moment ben je erop uitgekeken en dan dump je hem maar. En dan ga je naar het asiel of je dumpt hem gewoon op straat. Want we zien een toenemende mate dieren gewoon op straat rondlopen zonder eigenaar. En die moeten opgevangen worden. Vandaar dus dat het de bedoeling is om via deze actie... adopteer dus een, een, een dier. Er is ook een website voor, hè? Dat klopt inderdaad. Je kunt gaan naar ikzoekbaas.nl. En daar kun je in één oogopslag alle dieren zien... die wij in onze asielen hebben. Met een kenmerk erbij en alles. Want laat duidelijk zijn, als je een dier haalt... uit een asiel van de dierenbescherming... is die APK gekeurd. Hij is hartstikke goed en ontzettend lief. Helaas was er net al een platte pet... Van het toezicht van het winkelcentrum, die de actievoerders van de dierenbescherming naar buiten heeft gestuurd. Maar desalniettemin worden ze nu massaal uitgedeeld. aan mensen die de bus nemen. kunnen allemaal zo'n pluizig beestje meenemen. om op die manier aandacht te vragen voor deze campagne. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De databases van tenminste 12 door keurmerken gecertificeerde webwinkels zijn lek. Daarmee zijn persoonlijke gegevens van klanten bij deze winkels voor hackers toegankelijk. Blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf DigiSafe in opdracht van NRC. Stel eens op de site van de krant. Daarnaast blijkt dat de websites van de webwinkelkeurmerken zelf vaak onveilig zijn. Jasper Wijts van DigiSafe zegt dat het bij een aantal zo ernstig is... dat je de gegevens van de aangesloten bedrijven er zo uit kunt trekken. Ja. Het aantal autodiefstallen dan in Nederland is de afgelopen jaren flink gedaald. Dat meldt RTL Nieuws. In 2012 werden ruim 11.000 auto's gestolen. De helft minder dan 15 jaar geleden. Sinds de startonderbreker in de jaren 1995 98 wettelijk verplicht werd... is vooral het aantal gelegenheidsdiefstallen gedaald. Startonderbreker maakt het lastiger een auto te stelen zonder sleuteltje in het contact. FC Groningen-trainer Robert Maaskant is door de club aangesproken... op zijn uitlating over aanvervaller Filip Kostic, een SE... Veendam kost iets had volgens uh, Maaskant getraind als een drol. En hij was niet onder de indruk van het optreden... van zelfverklaard Veendam-redder Henk de Haan bij de wereldrijd door. Groningen is daarmee 100 jaar teruggeworpen. Algemeen-directeur Hans Nijland heeft er genoeg van. Ik ben er scheidziek van uh, dat het alleen maar over randzaken gaat, zegt Over rollen gesproken. Die. Het irriteert me mateloos. Tegen RTV Noord liet hij zich daarover uit. Hm. De concertorganisator van Michael Jackson ontkent alle betrokkenheid bij de dood van de zanger. De familie van Jackson sleept het bedrijf voor de rechter, omdat hij dokter Conrad Murray had ingehuurd. Maar volgens de advocaat kost Jackson zelf voor Murray. Dat zei hij bij CNN. He was chosen by Michael Jackson. He'd be there at Michael Jackson's behest. He'd be Michael Jackson's doctor alone. That this was only being done because Michael Jackson asked for it. Michael Jackson was the only person who could get rid of him at will. Dan naar Lego. Het bedrijf stopt met de productie van Jabba's Paleis. Marcel het Paleis is een replica van dat gelijknamige bouwwerk uit de Star Wars film Turkse Moslims in Oostenrijk. Vinden dat de bouwset te veel lijkt op een bekende moskee in Istanbul. Volgens de Independent heeft Lego besloten met de productie te stoppen na gebrek, gesprek met de critici. Ja, ik zie het. Ik zag het op een foto: het is een toren. Ja, hm. nou. Oké. We gaan even kijken op Facebook en ja, Twitter. Doe maar. Dat moet kunnen tijdens het werk. Oh. Ja. Doe maar eventjes, Het gebruik van sociale media verhoogt de productiviteit. Zie je, ik wist het. Het blijkt uit onderzoeken van de Britse universiteit van Warwick... waar de standaard over schrijft. Volgens de onderzoeker doen bedrijven er dan ook goed, geen goed aan... om die sociale netwerken te blokkeren. Straks gaan we het uh, nog hebben over Mali, want daar wordt nog altijd gevochten. Ook in de stad Timbuktu. toe. Kurt Linda, je, onze correspondent, spreken we daar zo dadelijk over. Blijft u luisteren. De plezierjacht moet verboden worden. Dat je de plezier in hebt om te doden, het is heel slecht. Het is gewoon moord, moord voor je plezier. De manier waarop nu wordt gesproken over de jacht is heel erg stigmatiserend. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Er wordt een beetje een beeld geschetst alsof jagersdieren voor de lol zouden doodschieten. Dat is niet het geval. En uw mening die telt. Ik vind dat het verboden moet worden, maar ook voor het Koningshuis. Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar Stand.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu.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 Een initiatief van Bouwen in Nederlands.